Het is zeven uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De Tweede Kamer botst met minister Donner over de topinkomens in de zorg. Het kabinet wil dat mensen in de publieke en semi-publieke sector... niet meer verdienen dan de balken en de norm. De Kamer is het daar niet mee eens, maar vindt dat Donner niet ver genoeg gaat. En Kamermeerderheid van PvdA, SP, GroenLinks en PVV... wil dat ook bijvoorbeeld bestuurders van ziekenhuizen onder de norm vallen... omdat veel van hen relatief veel verdienen... Maar volgens Donner is de kans groot dat zo'n maatregel geen stand houdt voor de rechter. Greenpeace wil dat ambtenaren die strafbare feiten hebben gepleegd in de Otapan-zaak alsnog worden vervolgd. De Otapan was een met asbest vervuild schip dat in 2006 met toestemming van ambtenaren van het ministerie van Vrom naar Turkije vertrok om daar te worden gesloopt. In het schip zat veel meer asbest dan in de papieren stond. Het OM zegt dat die fout niet aan individuele ambtenaren is toe te rekenen... en dat daarom niemand kan worden vervolgd. Greenpeace is het daar niet mee eens en begint daarom een procedure bij het Hof. De top van het Openbaar Ministerie heeft al vijf jaar lang sterke aanwijzingen... dat Willem Holleder achter een aantal liquidaties zit... terwijl hij geen verdachte is in het liquidatieproces. Belastende verklaringen van kroongetuige Peter Laes... zijn op verzoek van Laes niet meegenomen in het proces... De S was bang dat Holleder, die toen al vast zat voor afpersing, wraak zou nemen. Vorige week vertelde de kroongetuige zelf tijdens het liquidatieproces... dat hij ook heeft getuigd tegen Holleder. Voor het eerst in tien weken is de Amsterdamse beurs weer boven de 300 punten gesloten. De AEX steeg vandaag met 2,5 procent tot 300,14 punten. De AEX komt van een dieptepunt van 263 punten eind vorige maand.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 ANB-verkeersinformatie. Ah, nee, het was een drukke avondspits, maar het aantal files neemt nu echt snel af. Er zijn ook weinig opvallende files meer. Er staan er nog 15, gemiddeld zo'n 3 kilometer lang. Op de A6 Muiden richting Lelystad is een auto in de sloot gereden bij Almere Buiten. Er staat file vanaf Almere Buiten-West, 2 kilometer. En een wat langere file staat nog op de A50 van Arnhem naar Oost tussen Heteren en knooppunt Ewijk 7 kilometer.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 Voor een 7-nacht cruise van 749 euro... gaat u naar reisagent of HollandAmerica.nl. Dit is Radio 1, de NTR. Kenstof. Ja, Dames en heren, goedenavond. Als het denken in een samenleving stopt, stopt de samenleving. En het mooie is dat onze gast pas echt begint te denken... waar het denken van anderen stokt. En dat leidt altijd tot een dwarse, eigenzinnige kijk... waar we getuigen van kunnen zijn in de tv-serie... een aanzienlijke reserve aan beschaving waarin hij met een jongere imam diep in de multiculturele samenleving duikt. Hier is Felix Rottenberg. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond en welkom bij Kunststof van woensdag 12 oktober... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Felix Rottenberg, leuk dat je er bent. Ja, wederzijds. Nou, zitten wij normaal altijd in Studio de Smet in Amsterdam... maar op jouw verzoek zijn we naar Den Haag gereisd. Uh, we zitten uh, ja, uh, onder de rook, kun je zeggen, van de Tweede Kamer... Wat ben jij hier aan het doen in dit gebouw? Maar ik ben hier volgens mij in geen zes jaar geweest. Ja, maar toch, we hebben je toch er hier nu. Er was hier een uh, soort van vergadering. Van, ik ben ooit voorzitter geweest van de jonge socialisten. Ja. En toen hebben ze alle twintig voorzitters uitgenodigd... om uh, het niet over de PvdA nu te hebben, maar over wezenlijke kwesties. En toen ze, heb ik tegen jullie gezegd, als het op woensdag moet, kan het dan in Den Haag... Ja, ik had het wat liever gedaan in Amsterdam hoor. Ja. Nou ja, goed. Maar het is voor ons geen straf. Maar je hebt dus eigenlijk de hele dag over wezenlijke nee, hoor, het kwesties. Het was twee oh, kwesties. twee uurtjes. Wezenlijke kwesties. Kan je iets vertellen over wat, nou, wat ik er goed vond? Dat, uh, nou, nou, dit ging over de, de, de, de pensioenen. Waarbij zeg maar de jongste generatie tussen de 20 en 25 zegt: ja, wij gaan straks veel meer premie betalen. Uh, terwijl jullie een, een, een, voor een lager pensioen, ja. en jullie, uh, zeg maar vooral de babyboomers, maar ook mijn generatie, jullie hebben nog een redelijk pensioen en daar minder premie voor betaald. En dat kan niet. En die onrechtvaardigheid moet worden opgegeven en dat is nog steeds niet gebeurd. Daar hebben we het over gehad. En, Ik en... ben het daar overigens mee eens. En dat was een puur PvdA aangelegenheid? Nou ja, dat waren natuurlijk de dat... jonge socialisten, maar er waren een heleboel bij die niet meer. Of een paar bij die geen lid meer zijn. Of een ander die, ja, ja. Uh, die nu journalist is en volledig vrij. En... Want op de een of andere manier kwam er vanavond, uh, vandaag eigenlijk vrij veel uh, PvdA nieuws naar buiten. Het AD heeft vandaag uit gevoer geschreven over dat de PvdA politiek actieve leden die uh, in een publieke functie uh, zitten, niet meer dan de balken en, en de norm mogen verdienen. Dat is een voorstel van uh, Ploemen. Ja, dat vind ik hypocriet. Uh, 188.000 euro hebben we het erover. Zij zegt uh, zich te storen aan partijgenoten... die in de praktijk in strijd leven met de uitgangspunten van de partij. Als je die opvattingen hebt, moet je daar ook naar leven. Je moet voorleven, noemen wij dat in ons stuk. Uh, ik weet niet wat ze precies heeft gezegd. Dus ik moet echt letterlijk haar citaat. Gewoon niet meer dan 188.000 euro gewoon, Dan gaat het dus gewoon om mensen die een overheidsbaan hebben. Nee, dus een overheidsmaan. Oh, ja. Dus die niet zelfstandig zijn. Of semi-overheid. Dus ja, maar het wat kan... is semi-overheid? Ja. Nou, Marcel maar... van Dam of zo, toen hij voorzitter was van de FADE. Nee, al die banen, maar al die banen, daar ben je in loondienst met alle zekerheden van de uh, overheid. Van, van de overheid, loondienst, ja. van de overheid. Ja. daar heeft ze gelijk in. Maar mensen die zelfstandig zijn, die werkgever zijn, of wat dan ook. Ja, dat is toch een... Publieke dat is een, functie, hè? Dat is, een, dat, is een ander, dat is een ander verhaal. Dus alle publieke functies wil zeggen dat je alle voordelen hebt van publieke functies. Je, je baan is beschermd, je bent verzekerd voor arbeidsinvaliditeit. Je hebt een zekerheid rond de WW, noem maar op. Dat is uitstekend. Akkoord, zeg je dan. Daar ben ik het helemaal mee eens. En ook dat destijds de, de, de bazen van de, van de woningbouwcorporatie... zelf zijn gaan verdubbelen... omdat ze dachten dat ze entrepreneurs waren geworden. is dus ook Michonne Hetzelfde geldt voor... De maar wat, wat geldt dan voor... Ik noem nou maar een willekeurig voorbeeld. Een, een televisiepresentator waarvan bekend is dat hij... Het is nu een, een... aangepakt, het zijn er nog maar vier... Ja, maar er zitten misschien ook wel mensen bij die een uh, actieve uh, uh, P van de A uh, gezicht zijn. Ja, goed, dat zijn er nu drie of vier, dat hebben ze allemaal nu ingekrompen. Er zijn een aantal omroepbazen die nog net ervoor zich hun, hun inkomen hebben verhoogd. Een beetje raar natuurlijk. Maar wat ik hypocriet vind is als je gaat zeggen... Uh, mensen die werkgever zijn of ondernemer zijn mogen geen lid zijn van de PvdA als drie ton verdienen. Die mensen moeten ook lid kunnen zijn. Goed. Uh, overigens, is het raar dat Ploemen nou op dit moment daarmee komt... met deze mededeling? Ja, goed, ja. Of is het gewoon een beetje in de laatste vier maanden... Ja, nog eens een keertje ja. wat ballonnetjes ja. oplaten? Zoiets, hè? Zoiets, ja. Uh, ander nieuws was dat uh, Jacques Monas gaat, uh, gaat uh, Job Cohen helpen. hebben we vandaag gehoord. Dat doet hij in gezelschap van Sharon Dijksma. Nou, we zullen het wel zien wat het oplevert... Ja, ik, ben, ik, ben, ik ben een vrij man. Ik ben niet meer actief in de Partij van de nee, Je, ben met, ben je met bent een goede vriend van Job Cohen. Zeker, zeker. Die ken, ik al, uh, die ken ik al heel lang. Die ken ik al 23 plus 10, die ken ik al 31 Laat jaar. Laat ik jou dan aanspreken op je vriendschap met Cohen. Wat vind je Ik ben gewoon? geen huisvriend, maar ik, uh, we zijn wederzijds op elkaar gesteld. Ja. En je ziet hem regelmatig? Nou, ik heb, ik heb hem de laatste maanden heel weinig gezien. Heel weinig. Ik zie hem in enkele keer. Wat vind, je, wat vind je ervan dat nu ook zo openlijk zo'n commissie wordt samengesteld, die, die dan Cohen moet gaan steunen? Ja, ja, maar dat is allemaal, dat wordt zowel door de Partij van de Arbeid zelf als door journalisten krijgt dat een soort van opsmuk die het niet waard is. Dus, dus ja, het klinkt een beetje zo oude, rotterugachtig. Ik vind het niet zo interessant. Maar het is wel interessant om te zien hoe Cohen uh, verder moet. Ja, maar dat... dat... Met de partij, ja, maar ook moet, met zichzelf. Ik, ik, dat heb ik van de week, in, in, ik schrijf al een jaar of tien, heb ik de eer in Parol te mogen schrijven ja. over politiek en geschiedenis. En toen heb ik een vergelijking gemaakt met een film die ik van de week zag, s'nachts, uh, over vakkelijk Havel. Ja. Die dertien jaar president was, eerst van Tsjechoslowakije en toen van Tsjechië. En het is een fascinerende film, drie uur lang. En, is, en, en er waren bepaalde parallellen tussen hem. Plotseling dacht ik, hé, hij is eigenlijk ook een soort Die Havel is natuurlijk veel poëtischer. En, en een beetje initiatiefloos. Wachten op het laatste moment en dan wat doen. En dat heeft zijn kracht, het is bijna taoïstisch. Maar voor een politiek leider hier in dit circus in Den Haag... is dat, dat werkt niet. En daarmee roept Koen wel problemen af. Maar aan de andere kant heeft hij een soort van stoïcijns karakter. Waardoor ook niet nogal wat mensen dat prettig vinden. Dat hij niet meegaat in dat geschreeuw. Niet meegaat in die, in die versnelling. Hanneke Groenteman schreef deze week op Facebook... fatsoen wordt duur betaald. Dat, dat is voor een deel zo. Maar een leider van de Partij van de Arbeid moet naast fatsoen en, en een echt een, een prettig soort van politieke hoffelijkheid... moet hij stikken bijna in, zijn, in de initiatieven om het denken op scherp te houden. En als je dat niet doet, dan word je links en rechts gepasseerd. Gewoon in, in welk tijdperk het ook is, dan word je links door de SP gepasseerd... En dan word je rechts door, door, zelfs door de PVV gepast. Maar dan kan ik me niet voorstellen dat een, een, een man zoals jij, die toch een enorme innerlijke drift heeft en daar ook om bekend staat, dan niet in de afgelopen maanden een paar keer aan die telefoon nee. heeft gehangen nee, nee, en dat gezegd: doe ik niet. Job. Nee, dat doe ik echt niet. Kom op, paper nee, initiatief. Nee. nee, maar dat is ook de afstand die ik in acht neem. Het, uh... Zo ga je met mensen om? Ook, ook zeg maar in je vriendschappen? Of... Uh, nou, dat is in deze fase van mijn leven... vind ik niet dat ik mensen moet gaan bellen bij de Partij van de Arbeid... om te zeggen wat ze moeten doen. Wat, als is, er mij... dan, wat is er met deze fase van je leven? Nou, ik word of? regelmatig om advies gevraagd. Ook door mensen van andere partijen. Ja. Ministers of wethouders. En dat is helemaal niet bijzonder. Dat De anderen kunnen dat ook doen en doen dat ook. Maar ik ga me niet meer opdringen. Dus geen arrogantie, maar gewoon... Er zijn genoeg anderen die dat kunnen. Het is ook misschien dat je ziet ook dingen. Het zijn cycli, dus het herhaalt zich ook voor een deel die processen. Mm -hmm. Die processen van afbraak en herstel. Mm -hmm. En dan word je dus een so soort soldaat die zich de hele tijd weer in de greppel duikt en zich daarmee gaat bemoeien. En ja, ik, ik heb een wat lager tempo ook gekregen, een wat lager levenstempo, heb ik mezelf ook opgelegd. Is, is dat prettig eigenlijk? Nou, het was A, noodzaak eh, door mijn gezondheid. Maar misschien, ik denk dat als je 54 bent, dat hoor je wel van mensen die niet ziek zijn. Het gaat allemaal wat trager. Maar ik... En jij had, jij had nogal wat energie ik had een, en dus ook adrenaline, denk hoog, ik zo. Hoog, enorm hoog tempo. Ik wist ook dat je de boel mensen kon verslaan door ochtends vroeg, heel vroeg te beginnen. Vanaf 7 uur, kwart over 7. Ik was ook een, ik was een ochtendmens. Mm -hmm. Dat, dat is veranderd. Mm -hmm. Ik maak ook ochtends tot, als het kan... tenzij ik werkverplichtingen heb. Ik heb mijn eigen zaak. Ik maak als het even kan voor 11, 12 uur geen afspraken. Ik wil niet zeggen dat ik pas dan opsta. Maar uh, dan kan ik studeren. Dan kan ik uh, nou, nadenken. Uh, die verschrikkelijke telefoon. Die telefoon is bij mij uit ook. Ik Gaan was vroeger veel meer, opnemen, meer een telefoneur. ja. ja. En, en, en die staat er gewoon uit. Ja. Maar jij, jij wil ook niet meer die soldaat in de greppel zijn... die de hele tijd van alle, overal gevraagd en ongevraagd advies geeft. Uh, nee, dat is selectief, selectief. Is het ook om je los te maken van het imago... van ja dat je toch nog een beetje de spokesman van de PvdA bent... Ook al wil je dat niet zeggen? Uh, nee. Ik bedoel, dat heb ik aanvaard. Dat sommige mensen mij Kom daar. Je nooit niet... meer vanaf, hè? Daar niet meer los van kunnen zien. Uh, een heleboel mensen zien het wel. Dus dat is niet een probleem. Uh, ik heb er bewust voor gekozen in een X periode uh, actief te zijn. Betaald als beroepspoliticus. Ik heb er altijd bij gezegd dat dat niet voor de eeuwigheid zou zijn. Mm -hmm. Je ziet overigens dat iedereen die daar keihard in duikt na tien jaar op is. Hè? Femke Alsma, Jammerijnen. Het is echt fysiek. Niet uit, te nee, houden. niet uit te houden. Nee. Als je het echt, Dat waren natuurlijk toppolitici. Echt zeer geslaagd. Ja. Tot, op, tot op hun laatste dag. Ik, ik zat wel eens uit te rekenen. En dan zag ik Femke als we maar bij wijze van spreken. bij de trein, de, bij de tram naar het station. Twee kinderen. Dat is toch? Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, wij, gaan, uh, wij gaan straks nog veel over politiek praten. U kunt reageren op onze uitzending via onze website radiokunsthof.nl. Radiokunststof.nl. Als u vragen wilt stellen aan. Onze gast van vandaag, Felix Rottenberg, politiek columnist, raadgever en programmamaker. Hij maakte samen met Rob Schreuder het Tweeluik een aanzienlijke reserve aan beschaving. Morgenavond deel 2, waarin je samen met de jonge imam Yassir El Forkani in een grote Mercedes door Nederland trekt. Op zoek naar het verhaal van migranten in Nederland. Het is een echte road movie geworden. Deel 1 is al op tv geweest: twee rondbuikige mannen in de hoofdrol. Nou, uh, de, de imam heeft een nog mooiere buik. Want jullie zitten allebei vrij strak in het pak. Ja. Goed over hem tuin. Ja, ja, ja, ja. En af en toe rusten jullie even ja, met het hoofd achterover... Ja. in die dikke Mercedes ja, tussen, ja. De, tussen de prachtige korenvelden. Uh, uh, laten we bij het begin beginnen, Felix. Hoe, hoe is dit idee bij jou geboren? Nou ja, ik, ik denk heel erg in film. Um, ik ben een filmliefhebber. Ik heb een jaar of zestien de eer gehad... het Filmfestival Rotterdam... Voor te zitten, niet te leiden, mm -hmm. voor te zitten. Maar ik heb daardoor vanaf 1985 tot, 19, tot 2003, ieder jaar, zag ik 60 films op dat filmfestival. En daardoor ging ik filmmakers volgen, cineasten volgen. Ben ja. ik in de geschiedenis van de film gedoken. Ging naar Parijs. Dat je naar Parijs gaat, is er altijd in een wat betere bioscoop een klein filmfestivalletje rond ja. een filmauteur, ja. et cetera. En dat heeft me enorm leren. Uh, analyseren, leren denken. Uh, ook hoe worden uh, literaire boeken omgezet in films. Enorm veel over de wereld heb je gereisd via de films. Ik ben als scholier heel erg beïnvloed... door de Hollandse schooldocumentairemakers van de VPRO. Nou ja, Zo is met der jaren kwam een soort drang op om dat zelf ook te gaan doen. En kreeg ik die ruimte eerst bij de, NTA, bij de, bij de NTS, wat nu de NTR is... Ik heb uh, toen. NPS uh, was het. NPS, uh, ja. Heb toen een prachtige serie mogen maken. Het klinkt zo overdreven, maar. Over een straat in Amsterdam, ja, de Akbarstraat. Akbarstraat. En het was genereus. Moet je, je voorstellen, toen zei de, uh, Karel Kuil. Nou, ik honoreer je voorstel toen. Dat was we, de baas toen, hè? Ja. Uh, uh, die is nu de baas van Nova, of van Nieuwsuur. Uh, die zei ik, zei: ik wil in een winkelpand op de hoek van die straat. een half uur onderzoek doen zonder camera. Met drie collega's mochten we doen. Dus ja, wij leerden echt als antropologisch onderzoek bijna. Praktisch antropologisch onderzoek. En dat is precies wat jou aanstaat, ja. daaraan? Ja, dat je dus, dat je dus echt diep in die, in die vezels doordringt... en die mensen leert kennen. En ja. ook de tegenstrijdigheden en de paradoxen. Nou, Met Jan Bosdries als regisseur is dat, een, is dat een film geweest... die veel aandacht heeft gekregen. Zelfs Pim Fortuyn gaf het een certificaat van zien... Uh, toen heb ik met Rob Scheuder in dezelfde tijd... een film gemaakt voor de VPRO over de Leidse straat. Over hoe een ambachtelijke winkelstraat iets verschrikkelijks wordt. Leegstand hè? ging het over. En, en, en, en de kapitalisering van ja, leegstand. Hoe de groot vastgoedbezitters en ja. de kapitalisten van nu die straat verzieken. En toen ben ik uh, na een onderbreking, omdat ik weer ziek werd... Uh, door bij Tegenlicht uh, programma's gaan maken met collega's van Tegenlicht. Eén na de moord op Theo van Gogh, bij mij thuis opgenomen. Lange gesprekken apart opgenomen van Geert Mak en Ars van Elian... en in elkaar gemonteerd. En dat is altijd vertraging en analyse. Nou ja, en, um, Op een gegeven moment, een paar jaar geleden... Um, ik ben nogal geïnteresseerd in winkelstraten. Vooral in winkelstraten, zeg maar in volksbuurten. Mm -hmm. uh, in het buitenland, in Nederland... Nou, wij zijn beide Amsterdammers. Bedoel, dit is een nationale zender, dus in de in Den Haag heb je ze, in Rotterdam, in Deventer, net zo goed, in Den Bosch, overal. Um... Grote en winkel, kleine winkels samen, niet de ketens, nee, exact. Uh, alleen maar maar gewoon de kleine, de de, de ja. kleine ondernemer. Ja. En, de, en, en die mensen, de, de zelfstandigen die zo'n zaak gewoon niet in leven houden, maar levend houden. Ja. Organisch laten zijn. Ja. En die een enorm gevoel hebben voor kwaliteit. Nou ja, en dan leerde ik natuurlijk al heel snel dat met name mensen met een cosmopolitische achtergrond daar heel erg goed in zijn. Ik heb dat ook een beetje geleerd van mijn Weense opa. Die was coupeur en kleermaker. En die heeft mijn zuster en mij ieder apart vanaf ons tiende of elfde jaar altijd meegenomen naar café de Rode Leeuw. Restaurant de Rode Leeuw tegenover de bijkorf. en dan gingen we daar zitten. Echt Hollandse eten met SCH. Ja, ja, ja en nog ja. steeds kapuzuiners kan. Dus binnenkort verdwenen van het menu, heel oh. erg. Maar dan gingen we daar zitten op het terras en dan zei hij niet veel mensen kijken. Nou ja, en zo is het ook: mensen kijken hoe ze hun winkels organiseren. En, en, en een bloeiende winkelstraat is, is vitaal voor een stad. Nou, en toen maar... dacht ik op een gegeven moment: ik, daar wil ik meer mee. Maar in, in Akbar zagen we, zagen we toch ook nog wel uh, veel schrijnende verhalen. Ja, ja. Zagen we, dit, dit, dit is een document, dit twee-luik is een document van hoop uh, geworden. Ja. Van, van optimisme ook. Ik geloof ja. ook dat het zelfs eindigt met de woorden. Ja, ja, ik heb ja. het nog ergens opgeschreven. Waar heb ik het nou staan? Dat is altijd zoals ik iets opgeschreven heb. Uh, oh ja, dat de toekomst allerminst somber is. Ja, klopt ook. En die woorden spreek jij uh, uit. Ben je ook zo het verhaal ingegaan? Van ik ga nu. Ik ga nu migrantensamenleving laten zien. Maar ik, ik ga wel iets positiefs brengen. Nou, nog even als die dat, wat, dat is dus Die is opgenomen in 2001. Het ja. halfjaar onderzoek eind 2000. In uh, 2001 hebben we drie, vier maanden gefilmd. Ook geweldig hoor, dat dat kon nog. Ja. En toen was ik licht, hoopvol gestemd. Omdat ik zag dat met name jonge vrouwen... Tussen de 17e en de 23e, dat die zich in het, aan het losworstelen uh, waren. Maar die hadden nog grote problemen met hun ouders. Uh, maar we waren ook nog aan het filmen in hele nare, donkere mos, moskeeën. Ja, een soort idiote gebouwen waar kinderen op zondag met een stok geslagen werden. Dat deden ze ons ook voor. Dus dat, ik vond het nogal ingrijpend, die confrontaties. Ja. We zijn nu tien jaar verder. En in die tien jaar zijn. Tien jaar is kort, zeg ik altijd, is bijna niks. Maar je ziet toch wel weer dingen verder bloeien en lopen, ondanks dat er problemen zijn. Is, maar is dat jouw is dat jouw persoonlijke uh, opvatting of is dat persoonlijk wat je hebt geobserveerd? Nou, nee, je kan dat. dat, is, dat is, uh, of, of of of is dat ook echt wat er gebeurt? Nou ja, kijk, dingen vallen een beetje samen. Uh, we kennen elkaar. Paul Scheffer heeft het, heeft het ook, ook benoemd. Die benoemt het op basis van onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ik kijk daar ook wel naar. Uh, je ziet het multiculturele drama is niet meer het multiculturele drama. Nee, het drama. is een evolutie. Dus het had hele scherpe punten en die, en die zijn veel minder scherp aan het worden. Wat niet wil zeggen dat, dat het is opgelost. Hè? De, de, het is nooit een drama geweest, voor de duidelijkheid. Mm. De, de, de integratie heeft diepe, diepe kuilen gehad. Maar dat is inherent aan permanente migratie. Mm -hmm. En die migratiebewegingen zijn er in Europa altijd geweest... en zullen er ook blijven. Maar dit twee lijk, is, is echt een toonbeeld van... jullie zijn vrolijke jongens. Ja, de imam en ja, jij. Maar deze... dat, dat zit ook in de imam. Want de imam dat is, een vrolijke, dat ja, is maar ook de, een vrolijke De imam jongen. is echt een icoon. Ik kwam hem tegen... en eh, ik was echt verrast... door zijn manier van optreden... omdat hij op een bijeenkomst... een vers citeerde, reciteerde en vervolgens meteen in het Nederlands spreekte. En dat doet hij dus permanent. En hij zegt, ik doe ook niet anders. Mm -hmm. En mensen vanaf dertig naar beneden accepteren dat ook niet meer. Mm -hmm. Dat het alleen maar in het Arabisch ja. wordt gepreken. Ja. En die accepteren ja. ook niet dat er een imam is... die met zijn rug naar Nederlandse gebeurtenissen staat. Laten we even luisteren naar een fragment uit, uh, uit de serie. Dit komt uit het eerste deel, dat al vertoond is op televisie. Dat zijn drie uh, studenten. Dus we horen de twee, een Turkse en een Marokkaanse. Ik had een keer uh, een jonge man, die wilde stage lopen. En uh, hij kwam keurig in pakken, zag er goed uit. Dat is mooi. mooi. Zijn diplomaatjes heeft hij gehaald. Aan gehad. alles voldeed hij. Aan alles voldeed hij. Ja, dit, dit is ook heel leuk, maar dit is geen vrouw, dit is echt een man. Dit is de imam. Dit is de imam zelf in, in pak. Uh, maar ik denk dat we nu alsnog naar de dames kunnen gaan van Turkse en Marokkaanse afkomst uit deel 1. Als ik in Marokko had, uh, had gewoond, denk ik ook niet dat ik um, zo'n opleiding uh, had kunnen genieten. Zeg maar. De kansen die <t> Nederlands mij biedt, oh ja? daar ben ik trots op. En, en gewoon om je als individu maximaal te ontplooien. Ja, want uh, ik heb zelf vaak nagedacht van als ik in Turkije zou geboren zijn in 1990, dan zou ik waarschijnlijk uh, niet bijvoorbeeld de kans hebben om naar school te gaan. En, daar en, zouden en mijn ouders. En rechten te studeren. En daar zouden mijn ouders de middelen niet voor hebben. Ook al zouden ze het willen. Um, wat ik heb gezien, dat ik hier dat wel kan. En dat ik hier ook daarmee verder kan. Oudertes, dat is. Het. Ik heb een eigen identiteit in Nederland. En Mooi. Nederland Mooi heeft daarvoor gezorgd. Ja, dat, dat is een heel mooi fragment ja. en eigenlijk ook wel een ontroerend fragment. Ja, Zeker als je de beelden erbij ziet van drie ongelooflijk opgetogen ja. uh, meiden die studeren en, en, en die ook de wereld aan hun voeten hebben. Ja, maar er was ook iets ingewikkelds met hun, omdat in het begin van het gesprek uh, ze eerst ontkende dat er problemen zijn met Marokkanen, Mar Marokkaanse jongens met name. Ja. Ja. Zeiden ze, en dat ze dat voor een deel als disc discriminerend ervaren. En voor, daar hadden ze voor een deel gelijk in, maar voor een deel ook niet. En toen zei die imam ook, en dat is zo, zo prettig van je zien: Zeg, hey, ho ho, ho, ho, kijk wel even naar de statistieken in sommige wijken. Daar is er gewoon een hele hoge criminaliteit ja. onder Marokkaanse jongens. En toen ging het gesprek verder... En dan is het natuurlijk. Ja, toen vroeg ik aan hun. Waar ben je nou eigenlijk het meest trots op als het om Nederland gaat? En dat zo'n meisje zo scherp. De ene 16, de ander 21 analyseert. Ik ontleen mijn identiteit aan Nederland. Aan Nederland. Ja. Maar als je dat hoort, dan, dan, dan weet je hoe ver we zijn. Heel ver. En, maar dan hoor je toch ook heel veel... en dat, dat zie je ook terug in die statistieken... dat die jongens dan verschrikkelijk ver achter die meiden aanschokken, En ja. dat die nog niet met deze verhalen komen. Is dat dan gewoon een kwestie van tijd? Of... Ja, dat is een kwestie van tijd. Dat duurt nog een jaar, 15... Want jij kiest er natuurlijk bewust voor om deze dames te laten horen... Ja. en niet die, die drie etterige jongens ja, die schooten die, scooters dus scooters die al... en vervelend zijn. Kijk, alles is natuurlijk... Niks in het leven is objectief. Nee. Films nooit. Journalistiek ook niet. Uh, we hebben hier heel erg ervoor gekozen, we gaan op zoek naar mensen die midden in het praktijk staan, niet in luxe straten, die midden tussen het volk staan, die uit volkswijken komen, uh, uit zwarte wijken komen en met hun nemen we de stand der dingen op. Mm -hmm. Maar de, de journalistiek, zeg je, die is niet objectief. En ik geloof dat iedereen het daar ook wel over ja. eens is. Maar daar wordt altijd nog de suggestie gewekt van... nou, we, hè, hoor en wederhoor. We laten altijd twee partijen aan het woord. Dus die zouden die meiden laten zien. Maar dan ook die jongens. Maar, maar, ik, ik zal, maar dat wil jij niet. Nou ja, dit was de, Ik heb dat script heb ik lang aangewerkt. Maar ik zal een voorbeeld geven hoe, hoe ingewikkeld dat is. Ik zit vanmiddag in een taxi in Amsterdam. Ik ga... Anders altijd op de fiets of met de tremmer. maar het was zo aan het regenen dat ik geen zin in. En het was een Marokkaan met zo'n mooie negroïde achtergrond, zo'n woestijn-Marokkaan, die sprak zo waardeloos Nederlands. Vervolgens belt een mevrouw van een apotheek, want hij heeft zitten rommelen met zijn medicijnen. Hmm. En ik raak van binnen tamelijk gestoord dat een taxichauffeur met alle diploma's en erkenningen zo waardeloos Nederlands spreekt. Ja, ja. Dus, doel, dat had ik ook weer in die film kunnen doen. Maar dat heb je niet gedaan. Dat, dat... Maar daar had je een imam voor, want ja. die kan zich wel behoorlijk ergeren ja, aan... Uh, die vertelt dat ook. Die vertelt dat ook. Dus laten we even luisteren naar een fragment. Jullie, jullie gaan dan af en toe stoppen. Ja. Is dat trouwens omdat jullie, uh, omdat jullie even rust moeten nemen... dat jullie dan met het hoofd achterover in de Mercedes tussen de velden gaan staan... of is dat puur uh, voor, voor nee, de nou, poëzie kijk, van het ik, beeld? Ik had inderdaad uh, in overleg met de regisseur Rob Schreuder... Had ik, we hebben heel lang over die vorm nagedacht, ik ook... Ik ben ermee begonnen. Ik heb een soort script geschreven... waarbij ik steeds per scène verwees naar een film. Dus Paris Ta Texas van Wim Wenders ja. en ja. fanfare van Bert Haanstra. Ja. Noem maar op. En ik had met Rob besproken... eigenlijk hebben we iets van acht gesprekken die we moeten voeren... over de Koran, over profeten, over belangwekkende zaken. Dan moeten we een manier vinden waarin je in een soort ruststand zit... En dat hebben we zo geïmproviseerd. En dat was dus heel mooi in het in de mooiste stukken landschap in Nederland... van Limburg tot het uh, Groene Hart. En dan gaat die stoel wat naar achteren. En dan krijg je een enorme intimiteit. M met twee camera's gedraaid. Dat was ja. een voorrecht. Ja, kijk, je zit je echt op de gezichten van de ja. imam en Felix ja. Rottenberg. Ja. En gaan ze met elkaar in gesprek. En wij vergeten die camera's ook daardoor. Ja. En, en hier gebeurt iets heel bijzonders. De imam is net aan het vertellen over een jongen in een sollicitatieproces... die zich wat moeilijk met, met, met, met de taal verhoudt. En dan komt er een hele kolonne... Maar het gaat over dat, dat Marokkanentoontje. hem. Dus en dan komt er net een hele kolonne politie voorbij. Laten we even luisteren. Ik had een keer uh, een jonge man. Die wilde stage lopen. En... Uh ik kwam keurig inpakken, zag er goed uit. Dat is mooi, mooi. Zijn diplomaatjes heeft hij gehad. Aan alles voldeed hij? Aan alles voldeed hij. Op een gegeven moment ging ik met hem in gesprek. Hij gewoon gelijk zo. Ja, goedemorgen. Hij kwam zo binnen? Ja, goedemorgen. Ik ben uh, die en die. Hij sprak niet anders? Nee, hij, die, die, dat uh, accent zat er gewoon in. Dan begon hij te praten over zijn cv. Ja, ik heb uh, op school gezeten. Aan, uh, dan zegt hij aan, uh, ik, heb, uh, uh, ik ben echt uh, veel op zoek naar, naar werk, een beetje ervaring. Uh, hij had wel een mooi verhaal en zag er allemaal heel goed uit, maar, met dat accentje. Ja. Toen zei hij tegen hem van, ja, uh, uh, leuk en aardig, allemaal heel goed van je, maar kan jij niet uh, uh, uh, normaal praten? Hij <lacht> kwam er een beetje op neer. Kan je niet normaal praten? <lacht> ja. nou, dat, dat, dat kon hij niet. Het, het, het probleem is, is dat, uh, krijgen we bezoek? Ik zwittert, ik heb niks gedaan. Zo geestig voor mensen. Ja, dat is, ja, is, dat is filmersgeluk. Hè? Ja. Dus we staan daar in het Limburgs landschap. Uh... Dat had jij niet geproduceerd. Nee, nee, nee, nee. <laughs> en, dat is een prachtig moment. Vanaf de derde week van juni hebben we uh, dit jaar moesel, zeg ik steeds. En wij zaten ook voortdurend tussen die buien in te laveren. En we staan daar, en het ziet er mooi uit. En er komen zeven uh, motor Agenten voorbijrijden. Ja. Ja. Ja. <laughs> en hij schiet ook meteen in dat goede accent. Ja, ja, ja. Dat vond hij heel goed. Dit was een fragment, overigens, uh, voor de luisteraars. Een aanzienlijke reserve aan beschaving. Het tweede deel. Uh, morgen is dat tweede deel te zien op televisie. Gemaakt door Felix Rottenberg. Uh, Felix, je zegt al heel nadrukkelijk. Uh, Ik wilde dit verhaal vertellen. Ik heb geen zin in. Uh, weer een verhaal over import uh, imams met radicale opvattingen. of vrouwen in isolement die uh, alleen maar gesluit mogen uh, leven. of de radicalisering ah, van moslims. Is al, dat, is, dat is behoorlijk goed aandacht aan besteed. Mm -hmm. Ik zei het ook helemaal niet uit dat we over twee jaar weer een andere kant op gaan. Maar nu was het dit verhaal. Nu was het deze invalshoek. Mm -hmm. Maar dat komt ook omdat jij wel degelijk een, een soort pamfletistisch ja. ge een gedachte pamflet. hebt. Ja, een ja. filmisch pamflet wil maken. Ja. Wat wil. Ja, natuurlijk, dat pamflet moet voor zich spreken. Maar wat wil je ons nou eigenlijk precies vertellen? Um. Nou, dat allereerst integra migratie, integratie en assimilatie, dat verloopt in fases. Dat zijn schokbewegingen mm -hmm. en dat duurt, in het geval van Yassine, is dat een verhaal van 35 jaar. Zijn vader komt hier, gaat werken in heer Hugo Waard, ja. uh, haalt zijn vrouw hier naartoe, hij wordt hier geboren. Hij gaat nog wel naar de koranschool, opleidingsschool voor imams van zijn ouders acht tot zijn veertiende in Marokko, komt terug... maakt hier zijn middelbare school af... studeert islamitische theologie in Cairo... komt weer terug, trouwt hier met een Nederlands-Marokkaanse vrouw... die is nu zwanger. En zij krijgen een Nederlands kind, zoals hij zegt... en die zal totaal geassimileerd zijn. En dat speelt zich af tussen 1965 en 2011. En dat is, en dat is de gang van dingen. Dat, en is dat is de gang van dingen en daar heb je uitschietbewegingen. En dat, zijn, dat gaat soms om duizenden mensen met wie het... Wil je dat moeizaam is? Er zijn ook een heleboel uh, mensen met een Marokkaanse achtergrond... In, in, in wijken, in de grote steden, die hun verantwoordelijkheden gewoon niet nemen. Uh -huh. Ik zeg daar ook van, dat is onschandelijk schandelijk. En, en die ook veel te veel leunen op de overheidsvoorzieningen die er zijn. En daar zijn we veel alerter en beter in geworden. Nou, en dat is wat we willen laten zien. Maar we willen vooral laten zien dat de lagere middenklasse en dat klinkt bijna denigerend, van winkeliers van kleermakers, van groentemannen, die allemaal zelfstandig zijn... Oh. dat die gewoon onmisbaar zijn in een stedelijke samenleving. Mm -hmm. Maar mensen met een, met een slecht karakter of een, of een, of een wat, wat beroerd humeur... die zouden kunnen zeggen... eigenlijk heb je de filmische variant gemaakt van de theedrinkende Job Cohen... Uh, het harmoniserende. Het, ja, nou ja, maar het, dat is ervaren. De boel bij elkaar ja. houdende. Nou, ik zal een voorbeeld geven. Is dat een rare vergelijking? Uh, Als... Nou, ik, ik word wel heel erg gecharmeerd door die winkels. Ik, vind het, ik voel me ongelooflijk prettig behandeld door hun gastvrijheid. Die gastvrijer is dan vaak die van Nederlanders. Haastig uh, snel omzet maken. In de Veenand-Bolstraat in Amsterdam, niet ver van de Albert Kuip. Als je van de stad komt voorbij het Heinekenplein... staan tegenover elkaar twee Turkse winkels. Eén Turkse, zoals ik ze noem, comestibele winkels. Gerund door drie mannen die daar een heerlijke gerechten ook maken... die je voor weinig geld kan kopen, voor de lagere beurs. Ik koop daar één keer in de week mijn spullen. Als ik naar mijn moeder ga, en halen we daar groentekroketten... en salades van alles en nog wat. Aan de overkant is een Turkse bakker. Dat is, vind ik, de beste bakker van de stad. Daar lag twee weken geleden, een gevlochten brood. Dus ik zei tegen hem, het is eigenlijk een Joods brood, hè? alleen het maanzaad ontbreekt. Ja. En, uh, en toen zei hij, nee, dat klopt. Maar we zijn toch ook allemaal eigenlijk van dezelfde afkomst? Ja, ja. En toen zei hij, ik, ik heb binnenkort een, een, een buffetje organiseer ik morgen voor de hele filmploeg en iedereen die geholpen heeft. En toen zei hij, dan maak ik voor jou vier van die gevlochten broden met honing en rozijnen. En ja, dat... En zo, en zo gebeurt het vaker. in de gesprekken die je daar voert met mensen... en de kwaliteit van de spullen die ze verkopen... en dat, en dat zijn geen uitzonderingen. Nee, dat is, dat is op grote schaal de, de, de Genco-supermarkten. Uh, en ga zo dat maar door. Dat is een grote Turkse familie die een hele ja. serie... een hele serie van filialen heeft van uh, ja, en, en supermarkten. Wat ik, en wat ik altijd zeg, de kleermakerijen in Amsterdam... al 40 jaar, is een die ook in de eerste film voorkomt... al 40 jaar zijn het de turken die de kleermakerijen runnen. Daar is misschien nog ergens één Nederlandse kleermaker, mm -hmm. maar het is voornamelijk Turks vakwerk. Top. Ja. Wij kunnen niet zonder hun. Maar jij bezinkt nu, nu toch ook eigenlijk de romantiek daarvan. Van, van, van, van wat de migranten ons gebracht hebben. Ja. Wat, wat prachtig is. Maar uh, ja, die mensen, de... mensen die in een of andere klote buurt wonen. Ja. Uh, met jongens ja. Die, ja, die, ook... die homoseksuelen in elkaar ja. rammen. Ja. Die, die hebben hier natuurlijk helemaal. Die, die denken: ja, die ja. Rottenbergen laten maar lekker nou ja, naar zijn dat... combustibles gaan. We hebben gaan. ook in de hebben we dat uitvoerig behandeld. Dus ja. ik heb enig recht van spreken. Ik herinner me nog een geweldige fotowinkel op de Bos-en-Lommerweg om de hoek... Uh, waar we heel lang gesproken hebben met, met die Nederlandse eigenaar... die dat heel goed omschreef. Hoe in een veel te snel tempo die buurt volledig buitenlands werd. Mm -hmm. En de andere mensen aan de overkant van de A10... laat staan de witte, blanke Amsterdammers in Zuid in het centrum. Hadden geen idee, want die kwamen daar nooit. En daar is een reactie op gekomen. Die heeft ook 10 tot 12 jaar geduurd van stedelijke vernieuwing. En dat gaat nu langzaam kleurt dat bij. Jij bent ook uh, diep de binnenlanden van Limburg in geweest... waar je een mevrouw aan het woord laat en die zegt op een gegeven moment... nou, dit duurt ja. niet meer zo lang, want we willen eigenlijk wel weer dat het gezellig wordt. Het is nogal schierbrot. Het is nogal schierbrot. Ja, maar ze, ze wil gewoon weer toch naar ja. een, een vorm van acceptabele... gezellige uh, manier van omgaan met elkaar. Uh, heeft zij daarmee dan eigenlijk verwoord dat wat jij net benoemt, Namelijk uh, dat we nu wel klaar zijn met, met dit onderwerp? Of? Nou ja, we zijn er nooit klaar mee. Uh, maar het was, het was opgenomen in dat tweede deel, in een gemeenschapshuis. Ja. En let op het verschil. Dat is niet een, per se een Limburgs woord. Gemeenschapshuis. Voor de gemeenschap. En dat zie je ook in dat gemeenschapshuis. En dat, ver, dat is eigenlijk de vertolking geweest van Bert Haanstra en Van Fari. Je ziet daar ook een Van repeteren. Ja. Ja. Ja. Ja. En met die mensen praten we over islamangst en waar dat op gebaseerd is. En over het feit dat Nederlanders niet helpen bij, het aardbeien, bij de aardbeienpluk. En de... Je kan, dat heb ik heel erg geleerd. En een heleboel mensen uh, leren dat een heleboel ervaringen zijn ook niet overdragen, overdraagbaar. Jan Blokker heeft altijd gezegd: ervaring moet altijd weer uitgevonden worden. En dit soort processen van migratie. Uh, ja, iedere keer moet je weer opnieuw uitvinden hoe je daarmee omgaat. Nu ook weer met de Oost-Europeanen. Daar is niet een recept, daar is geen handboek voor. Mm -hmm. Ik vond het uh, een, een mooie serie. Ik heb de hele tweeluik gezien. Dus de aflevering van morgen ook al. Uh, ook omdat het hele persoonlijke verhalen zijn... in plaats van uh, ja, papieren, kletspraat of debat. Uh, het zijn allemaal kleine portretjes van mensen... die gewoon heel hard werken en heel erg hun best doen. Rob Schreuder heeft dat ook heel mooi in elkaar gezet. Het, het ziet er heel filmisch uit. Hè? Rob, Rob Schreuder is een hele belangrijke, hele aparte stylist als documentairemaker. En is ook nog eens iemand die ook heel analytisch is. Dus het is, onze samenwerking is heel... He, zoals de Vlamingen zeggen, heel plezant. Heel plezant geweest. Het is uh, heel, heel dramatisch heel mooi opgebouwd. Ik had maar één enkel uh, bezwaar. Wat ik toch even met je wil delen... is dat ik gewoon zo goed merkte... dat jij het voor 80, 90 procent gescript had. In de zin van... Uh, soms miste ik een beetje je nieuwsgierigheid... omdat je alle antwoorden al kende... van datgene wat je op ging zoeken. Oh, nou, snap je dat uh, snap uh, ja, je dat verwijt? Ik, uh, ik heb een heleboel mensen heb ik die film toegestuurd per mail. Omdat niet meer iedereen verticaal kijkt. Toen heb ik eronder zet. Stuur vooral kritisch commentaar. Je dus. hebt mij niks gestuurd. Dus ja. <laughs> dat had uh, ik dan geschreven. Nee, ik was echt heel nieuwsgierig. Dus dat, dat maar heb... soms vul je gewoon. Uh, wat waarschijnlijk gewoon ook in je natuur zit. Maar dan vul je het hele verhaal eigenlijk al, al in. Ja, dan moet je versnellen. Dat is, dat is ook een. Soms is dat goed, soms is dat minder goed. Uh, ik was voor mijn doen ontzettend bescheiden hoor. Uh, dus. <laughs> word. word je ook met de leeftijd nu bescheidener? Ja, meer stiltes. en uh, trager. Uh, uh, uh, maar er moest natuurlijk heel veel toch gehoord en verteld worden. En het punt is dat als je bijvoorbeeld in zo'n kledingwinkel komt, kleermakerij, daar was ik vandaag toevallig. En toen zei de jongen: Jullie zijn hier twee uur wezen filmen. Is dit is er maar van vier over? minuten van over? Ja, that's for you. En, <laughs> dat je, en is En dan is het punt dus dat je kan wel alles aan elkaar gaan plakken door te gaan knippen, maar dan heb je geen logica. Dus je moet op een bepaalde manier in een gesprek komen, waardoor, en nou dan vind ik het die mensen echt hele mooie solo's fluit ja, nee, dat, dat ben ik met je eens. Ik, ik had alleen soms het idee... Ik, eigenlijk wil ik dit niet zien. Hè. Ik wil niet zien dat jij als maker al weet welke weg we uh, oh, uh, gaan. Ja, het moet net lijken uh, alsof jij echt uh, daar valt en, en ja. dat verhaal boven water krijgt, denk ik. Ja, maar goed, ik vond... Uh, ik, uh, ik zal het nog eens bekijken daarop. <laughs> maar bijvoorbeeld in de, in de klerenwinkel vond ik het buitengewoon... Spontaan. We hebben ook niks in vraag vraaggescript en in scène gezet. En wat je ook ziet is, dat zeggen we ook tegen elkaar... de eerste film, we vinden allemaal het tweede deel nog beter. Waarom dan? Omdat uh, uh, in dat landschap en in, in, in, in Limburg... en in stilte het een debat is met de PVV... zonder dat dat één keer eigenlijk aan de orde is. Ja, Geert Wilders en dat, komt helemaal niet aan de orde. Nee, we hebben dat nooit eruit geknipt... En dat de samenwerking tussen mij en Jassine groeit. Hij moest aan het medium wennen. En dus het is een man, moet je je voorstellen, die is 28. Ja. En we zien hem ook in een grote moskee preken op vrijdag voor 2000 mannen. Ja. Maar voor hem was het natuurlijk zo dicht twee kamers erop nogal nieuw. Jij nam eerst de leiding, dus dat dus was eerst, wel duidelijk. naarmate het verder gaat, worden we een soort Jansen en Jansen duo. En dat, dat gaat veel beter. Dus ik vind dat het in het tweede deel nog meer... Zoals Wim Kok dat ze altijd zou zeggen, in balans is. In balans. Uh, de afgelopen jaren ben je eigenlijk uh, stug door aan het werken. Uh, je, je doet zichtbare dingen, zoals je politieke column, je column in de parool... Uh, je optredens af en toe in de wereld draait door, enzovoort. Maar het is niet meer zo fanatiek als vroeger. Halverwege de jaren negentig uh, ja, uh, kreeg je te maken met uh, een auto-immuunziekte. Het ja, einde, 96, 97. ja. ja. En uh, ja, dat, heeft, dat heeft je leven beheerst, zo kan ik het toch wel zeggen. En dat beheerst je leven nog steeds. Ja, dat is een ding. Ja. Ho hoe dominant is dat ding eigenlijk? Nou, uh, het valt altijd nog wel mee. Met Je kent zoveel mensen in je omgeving. Iedereen die hele zware chronische ziektes hebben. Dat ik, dat ik altijd naar huis fiets en denk, nou ja, dit is allemaal wel te doen. Maar het, het vervelende is dat je op onverwachte momenten dood in doodmoe bent. En dan moet je door. Want dan heb je een verplichting. Uh, ik heb soms ontzettende pijn in mijn benen. Terwijl als ik ergens dat vond... hoort bij de ziektepijn. Ja, in ja je benen. Dus het neuropathologie. Uh, maar één op de zes Nederlanders heeft een chronische aandoening. En dat klopt ook, zoals één op de zes auto's veel te vroeg mankementen krijgt. Die, die, die lichamen van ons, ja, die hebben allemaal afwijkingen. Is dit wat je elke ochtend tegen jezelf in de spiegel zegt? Ik bedoel, wat is het nu in je dat je denkt van ik moet het relativeren? De ernst van de nee, zaak. maar het is altijd zo geweest. Het is ook de enige manier om, uh, om het te hanteren. Want wij spraken met Jan Wolf. Hij is een hele goede vriend van je. Hij is oprichter van het muziekcentrum en de ijspreker muziekgebouw aan het ei, Hij is zelf trouwens heel veel ziek geweest. En volgens mij oh, nog hebben jullie ongeveer naast elkaar in het ziekenhuis gelegen. Nou, hij belde met elkaar. Hij lag in Amsterdam, het AMC. En ja. ik in het ziekenhuis in Maastricht. Hij zei, Felix maakte geestelijk toen een grote groei door... en had een lichaam dat hem verhinderde. Het was een enorm proces om een weigerachtig lichaam... met de snelheid in zijn hoofd te combineren. Dat was een drama. En het heeft jaren geduurd om de balans te vinden. Hij zit nu in een goede periode. Ja, dat is uh, mooi geformuleerd. Maar een drama om de balans te vinden, hè, uh, dat is toch meer dan, dan dat je zegt van nou ja, god, één op de zes auto's heeft wel eens, uh, heeft, is er eentje met mankementen, vroegtijdige mankementen. Ja, maar... Hoe zag dat drama eruit als ik daar... Nou ja, ja, dat best... je dus periodes hebt dat je gewoon uh, dat, het, dat het ja, dat je niet kan doen wat je wil. Ik bedoel, ik heb in mijn hele leven nooit het gevoel gehad dat ik werkte. Nooit. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik een baan had. Gewoon, is je leven. En als ik dan... Uh, ik, dat ik bij de PvdA voortijdig moest aftreden... was voor mij uh, was geen probleem. Ik had daar mijn vijf jaar werkelijk pletter gewerkt... Ik was je werd ziek, gered als ziek waren. geworden. En ik weet nog dat die arts zei: Dit gaat lang duren, dus u gaat er een jaar uit. En ik heb een, ben voorrecht geweest om een jaar met, verlof, met ziekteverlof te zijn. Dat, dat was ook echt nodig. Mm -hmm. en dat was een, verrukkelijk, ver, een verrukkelijke vorm van ziek yeah. zijn. Yeah. Maar wat vervelend is, als je natuurlijk plannen hebt en je, je, en, je bent bij, en je doet een heleboel, dat er dan weer periodes zijn dat dat niet kan. Ja, dat is lastig en daar moet je aan wennen en dan moet je weer. Maar ja, op een gegeven moment begin je het steeds beter. Begin je je eigen, je eigen ritme te ontdekken. En hoe ziet dat eruit, dat ritme van je? Nou ja, dat heb ik u straks al verteld. Dat is dus dat je, dat je een goede verhouding hebt. En dat is ook, ook weer mazzel, dat, uh, dat woord te gebruiken. Kijk, ik, ik verdien mijn geld op een redelijke manier... doordat ik een aantal organisaties help of door moeilijke periodes sleur. Vroeger deed ik dat alsof ik de tractor, het vliegtuig uh, en het leger tegelijkertijd was. En nu doe ik dat uh, uh, meer op, mee, met iets meer Chinese wijsheid. En dat je dus heel erg nadenkt van... wat kan ik daar aan toevoegen? Hoe kan ik een zetje geven dat ze het eigenlijk zelf heel goed kunnen? Mm -hmm. En hoe kan ik mezelf overbodig maken? En, uh, zodat ik tijd overhoud om, uh, om nog wijzer te worden. Ik ben een enorme lezer... En als ik ook niet voldoende kan lezen, dan, uh, ja, dan staat, dat vind ik niet prettig. Maar je zei bijvoorbeeld nog niet zo lang geleden in, uh, in een interview in de Volkskrant... Door mijn ziekte, door mijn voeten, armen en ja. onderbenen vrees ik pijn na een optreden in de wereld draait door. Door de elektrische geladenheid in die ruimte en het gebrek aan airconditioning ver vergt enorme concentratie... want in één minuut moet je alles vertellen en dat maakt dat ik na afloop compleet uitgeput ja. ben... Toen ik dat las, en, en toen wist ik nog niet eens dat je in dit programma kwam... toen dacht ik meteen, man, stop daarmee. Nou Weet ja, je ik treed, treed er ook wat minder vaak op. Maar wat, wat die is die reden. drang dat je als je volledig uitgeput raakt... van een, van een interviewtje van 10 van minuten... meer zal nou, het zeker niet maar zijn. ja, het is topsport, hoor. Want het is gewoon... Uh, uh, af en toe dat doen vind ik nuttig. En leuk, en stimulerend. Of heb je nodig, zou je ook kunnen zeggen. It, it, kijk, De Wereld Draait Door is een programma met drieën voor een breed publiek. Als je daar uh, analyses over politiek en geschiedenis mag en kan maken zo nu en dan, vind ik dat, uh, vind ik dat uitdagend. Uh, maar doel en maat, doel en maat. Mm -hmm. En ben, ben, ben, jij, uh, ben jij een man die het moeilijk heeft die maat te houden? Want vroeger was, was je wel een man die moeilijk die het moeilijk had maat te nee, houden. Nee, dat is natuurlijk... Dat, dat is het voordeel van ouder worden. Dat klinkt enorm geforceerd. Maar de, de, dan. ik heb ook... Kijk, daar heb ik het met Jan toen ook over gehad. Wij dan lagen wel. toen bij het ziekenhuis. En we hadden het toen over... Ja, eigenlijk is onze weerstand gebroken. Ja. Mensen die... Ik, in de Partij van de Arbeid was ik een halve pionier. Hij was een geweldige pionier als oprichter van dat muziekgebouw. Ik heb hem daar in, in geringe mate ook bij geholpen. We hadden een aantal vrienden die hem daar enorm in steunden. Maar je zit wel altijd in conflictzones. Hmm. Zeker in zo'n politieke partij, als je nog de pretentie hebt die te veranderen. Een cultuurverandering door te voeren. Ja en hoe. En in feite de Bali die ik heb opgericht, dat was vrij centrum in Amsterdam. Hè? Maar dat was ook ja. heel hard werken. Die had op een gegeven moment een omzet van 4 miljoen. En je zit dus altijd in conflictzones. Er zijn altijd mensen die, dat, die jaloers zijn. Er zijn altijd mensen die bureaucraten zijn. Er zijn altijd mensen die het je niet gunnen. En daar moet je een, een, een, een omgang mee vinden. Nou, op een gegeven moment heb je zoveel ervaring erin... dat je er omheen gaat. Dat je het gewoon niet meer aangaat, dat conflict. Mm -hmm. En dat je ook zegt, nou, dan bemoei ik me er niet mee. En vroeger was het zoiets. Ieder, je ging je er dwars ieder doorheen. conflict wordt opgelost. <laughs> ja. Vol erin. Wat, want dat was die uitspraak die ik van Jan Vrijman had geleerd. De, de, de, de filmer, geweldige man. Oprichter van het documentaire festival. En columnist van Parool. Kan niet, bestaat niet, had zijn moeder hem nee. geleerd. Een Jordaanese vrouw. Aan het eind van zijn leven plofte die ook bijna uit de vel. Kan zijn niet, bestaat ja. niet. Ja. Ja. En ik had de eer om de inleiding te schrijven bij de verzameling... van zijn columns. En daar ja. was dat de rode draad. Kan niet, bestaat, bestaat niet. niet. <laughs> Monika Sie spraken we. Zij is een goede vriendin van je. Ze is directeur van de Da Beckman Stichting. En zij, zij zei tegen ons... als hij niet ziek was geweest... had hij een comeback in de politiek zeker voor de hand gelegen. Maar het is absoluut niet zo dat wat hij nu doet tweede keuzes... Het zijn geen tweede keusdingen. Hij heeft veel ambities. Een boek schrijven over zijn opa is er één. Deze documentaire wilde hij dolgraag maken. Hij kan zijn maatschappelijk engagement misschien zelfs wel beter kwijt... in dat wat hij nu doet dan in de politiek die zo weerbarstig is. Dus nou ja, in vijf zinnen zegt ze dan eigenlijk... Ja. Dat, dat dit in alle opzichten misschien zelfs beter voor je is. Zie je dat zelf ook zo? Ja, maar ik heb die... die, die, die, die nogmaals, dat, dat vertrek uit de Partij van de Arbeid... vond ik geen wereldramp. We waren lang niet klaar. Maar in de politiek ben je sowieso nooit klaar. Politiek is... We, alle politici zijn soldaten en officieren... in een doorgangshuis. Hmm. Op enkelingen na... die en briljant zijn... en in een bepaalde periode van crisis... vaak oorlog na een oorlog of zo'n crisis zoals nu, hun visie en hun voortvarendheid kunnen combineren. Mm -hmm. En daar, daar, we loeren altijd weer naar mensen die dat kunnen, want die hebben we nodig. Mm -hmm. Maar zo iemand had jij ook kunnen zijn. Ja. Ik en had, zo iemand ja, wilde je misschien ook wel zijn? Uh, ja, ik weet het niet hoor, of ik dat, uh, of ik dat echt had volgehouden op, met mijn manier van werken. Ik vind de partij van, nou, ik heb altijd gekozen, van jongs af aan, voor de Sociaaldemocratie. Terwijl iemand die mij altijd politiek beïnvloedde, maar ook mijn moeder, maar mijn vader was natuurlijk mijn politieke uh, leraar, was een vrijzinnig democraat. Mm -hmm. Ik was gegrepen door de geschiedenis van de sociaaldemocratie. Ik zeg altijd ik ben lid van de geschiedenis van de sociaaldemocratie, maar ik ben niet altijd lid van de PvdA in mijn hoofd. Mm -hmm. Want dat vind ik, een, vind ik een paternalistische partij vaak. Ben je nog wel, maar ben je nog wel lid ja, eigenlijk? Ja, tuurlijk. tuurlijk, tuurlijk. Dat moet het <laughs> en dat blijf je bond, ook. Dan moet het wel heel bond worden. Maar ik vind het soms verschrikkelijk paternalistisch... en, en institutioneel en een taalgebruik wat niet aan te horen ja, is. Maar en... hier loop je eigenlijk, als je ook gewoon, gewoon je hele cv eh, doorkijkt... loop je hier permanent teg tegenaan. Ja, maar goed... dat te het... tegen, tegen die die. die, die strakke partij. Ja, maar goed, ik ben er dus ook niet van afhankelijk. Het gekonkel wat we van de PvdA ja, nu de hele tijd zien, is... Is, is natuurlijk ook omdat de PvdA heel slecht met zichzelf overweg kan. Ja, maar ook, dat moet je ook begrijpen, dat geldt net zo goed voor de VVD, dat is een gekonkel, dat wil je niet weten. En dat geldt ook voor de CDA. <laughs> en in de Stalinistische partij als de SP minder. Maar een dit soort... je, je bedoelt, daar wordt iedereen stilgehouden? Ja, daar je gewoon stilgehouden. gehouden. Uh, en bij de Dierenpartij ook, dat weet je. Uh, maar nee, maar het, het moeilijkste is... Wij in Nederland zijn voorrecht. Wij maken ruzie met elkaar hmm. over details. Dit land staat er nog steeds briljant voor. Pagina 3: ja. in trouw. Nederland heeft nog steeds het beste pensioenstelsel. Ja. Maar het is toch te treurig voor woorden... dat we de hele tijd ruzie over details nee, maken? Nee, maar dat is, de, wat dat betreft... Is, is het heel grappig om, om daarover na te denken... hoe dat voortkomt uit de verzuiling. We, we hebben nog steeds voor een deel last van de verzuiling. De, we zijn voor een deel uh, uh, niet in staat, ondanks dat poldermodel... Uh, elkaar echt aan te spreken op de beste, uh, mooiste, kwalitatieve ambities. Mm -hmm. uh, we hebben... Daarom is ook die, die bezuiniging op de, op de kunst en cultuur mm. zo schandelijk. Mm. Want een, een bloeiende samenleving heeft een bloeiende cultuur. En daarvan zegt de hele bevolking, daar betalen we graag belasting mm. voor. En, en uh, ja, dat is in Nederland is dat, een, is dat heel ingewikkeld. En dat maakt politiek onaantrekkelijk. Maar tegelijkertijd zeg ik altijd, je, je moet hopen... dat een heleboel mensen toch tijdelijk die politiek willen doen. Daarom heb ik het ook gedaan. Ik vind het trouwens wel grappig dat ik uh, toch even probeerde met je over je ziekte te praten. Maar dat we binnen een minuut eigenlijk weer op de ene manier in die P van de A zaten. Dat zal ongetwijfeld mijn schuld zijn. Ja. Ik zal het weer hebben laten lopen. Maar ik geloof dat jij het ook leuker vindt om over politiek en zo nee. te praten dan over persoonlijk of niet? Oh ja. Dat, dat... Jij wil niet dat het over jou gaat, te veel. Nee, Terwijl het eigenlijk zonde. ook wel weer altijd over jou gaat. Nee het, gaat, nee, het gaat over, uh, uh, als ik zo'n film maak, dan moet er publiciteit komen. Dus dan moet die film uh, gevend worden. Ik en dan wil dan graag je het liever niet zien. hebben over hoe je, hoe je thuis, nee, uh, weet nee, ik nee, veel. Nee, nee, nee. Nee, we, zijn allemaal, we zijn allemaal passanten, dus toch allemaal niet relevant. Nou ja, ik vind het wel relevant om te weten dat je om de dag voor je moeder kookt. Nou om, ja, de, de, nou, of... de, de, de ene week twee keer. Uh, kijk, mijn, mijn zusje is, is, die doet op een geweldige manier de, de hele organisatie. Zoals iedereen dat in zijn familie uh, meemaakt. De ene week twee keer, de andere week drie keer. En er zijn nu, nu vanavond ook mijn zoon. Zoals iedereen dat nu meemaakt in zijn. In zijn familie, van onze generatie. Dat ja, dat we met elkaar voor elkaar zorgen. Maar dat, dat is wel informatie die. Uh... Ja, daar gaat niemand wat aan. Oké. Okay. Ja, weet ik niet. Um... Die docu, is een, dat dat een pamflet is... ja, ik doe nu even de luisteraarsreacties, ja, ja. Hè? is uh, geen zogenaamd objectieve registratie. Dat juich ik toe bij het kijken. Vorige week dacht ik wel... eigenlijk had die imam de heer Rottenberg op sleeptouw moeten nemen... en niet andersom, gezien de boodschap van de documentaire. Die gedachte werd nog meer versterkt... door de vaderlijke lichaamstaal naar de imam toe. De heer Rottenberg nam hem nog net niet... als een kleine jongen bij de hand, schrijft Sander. Ja, nou, verschillen inderdaad uh, 26 jaar. Terwijl ik helemaal niet het gevoel heb dat ik zoveel ouder ben. Ik beschouw me nee. eigenlijk als een oudere broer. Uh, ik beschouw mezelf als een oudere broer. Hij zag er ook niet zo heel veel jonger uit. Nee, nee maar ik beschouw me ons... als een oudere broer. Ja. We zijn enorm naar elkaar toegegroeid, hebben veel contact en dat zal ook blijven. Je, je bent gewoon dol op deze man. Nou, ik vind hem, ik vind hem in de eerste plaats vind ik hem, vind ik dat hij heel belangrijk. is. Hij, is echt, hij, hij, is echt, hij speelt een sleutelrol in de in de modernisering van de van de van de koran en de islam in nederland en zo'n iemand verdient heel veel aandacht en daar moet je hem op alle mogelijke manieren in steunen en zo ervaart hij dat ook ja. het programma dat rottenberg nu maakt schrijft een luisteraar um is Duits en heet in Duitsland Deutschland Safari op de ARD. Mm -hmm. Hierin rijdt een moslim, rijden een moslim en een jood samen rond... maar dan dus door Duitsland en in een grote Volvo. Hij moet nu niet doen alsof hij dit net heeft verzonnen. Het is jatwerk, al dus een ja, luisteraar. Nou, dat, is, dat is gewoon niet waar. Ik weet dat, dat die film in, uh, in Duitsland vertoond is... Um, ik zou, het, het manuscript is vorig jaar, december, vorig jaar november al inge, ingeleverd. En ik hmm. ben al twee jaar m, met dat idee bezig. Dus uh, ja, ik voel me niet aangesproken. Goed, en het zijn wel vaak dingen die in de lucht hangen. Net als die, film met die, taxi, met die mooie speelfilm van de jongens die die taxi naar Rabat brengen. Ja. En dat zie je vaker, dat dingen tegelijkertijd uit de lucht komen vallen... Goed, bij elkaar geassocieerd zou het misschien dan wel kunnen zijn. Niet jatwerk, maar gewoon omdat het in de lucht hangt dan... Ja, dus dezelfde. Mensen willen dingen laten zien en willen in dialoog of in polemiek... en dan komt een roadmovie de laatste jaren een, een instrument om dat te doen. Ik heb uh, op internet heb ik een aantal van die afleveringen gezien... maar dat was in april, terwijl we de hele film al gepland... Ja. Felix, een oproep van een zeer bezorgd senior partijlid. Zou je alsjeblieft voor de goede zaak willen overwegen de, het partijvoorzitterschap op je te nemen? Er is crisis en het is tijd voor alle hens en dek. Een partij waar alle ideeën en creativiteit uit verdwenen is, schreeuwt om mensen zoals jij. Jan Bakker, Sint-Anna-parochie. Ja, dat is. Uh, ik, ik heb van, de, van mijn PVDA-tijd. ben ik echt van Nederland nog meer gaan houden. Vooral van het ommeland, van de dorpen, van de plaatsen. Uh, geweldig in Noord-Groningen, in het zuiden, in Zeeland. En ik heb ook geleerd de verschillen, et cetera. Maar uh, er moeten nu mensen van tussen de 35 en 42 moeten die functies vervullen. Je moet echt een hoeveelheid energie hebben. Heeft Lodewijk Asje, gaat hij net niet die leeftijd? Of... Ja, maar die is wethouder. En die is een hele belangrijke wethouder. In ons. Maar dus ze die vinden, kan niet weg. Ze vinden vast wel iemand. Maar niet iemand van jouw leeftijd. Maar jij, jij ambieert dat toch ook niet? Nee, nee, nog? nee, nee, nee. Dat is het nooit. Je zou gewoon nee zeggen als hij ze vroeger. Nee, maar niet aan de orde? Niet aan de orde. Goed. Um, Ten slotte, ik hoorde... Ja, want we hebben nog één minuut, hè. Ga je dat boek over je opa schrijven? Liefst ja, een ja of nee? Of iets ruimer. Ik mag daar niet te veel over zeggen... want een boek wat nog geschreven moet worden... bestaat niet. Maar er, er hangt iets in mijn hoofd. Er zijn vijftien knipselmappen. <laughs> okay. Maar ik moet weer... Het mo ik moet weer iets uit de lucht kunnen grijpen... waardoor die meneer denkt... dat een ander het heeft bedacht. Ja, ja. Ik snap het. En je moet gewoon de telefoon uitzetten. Je moet, als je een boek wil schrijven... Ik ben tegen bundeling van columns, maar als je een boek wil schrijven... moet je eigenlijk een jaar van de aardbodem verdwijnen. Ja. Nou, De ja. vraag is wanneer dat gaat gebeuren. De tegel, die ligt niet voor je, maar je hebt wel een tekst, toch? Ja, Wat die voor? tekst heet Langzame Haast. U, meneer Rottenberg. Dit was aflevering 2360. Radio 1. Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag.